8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Uitzendrecht de Eredivisie verkocht aan Rupert Murdoch. Winst van ING met 35 gedaald. En schuilen nummer door niet naar de finale beachvolleybal. De Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch koopt de uitzendrechten voor live registratie van de eredivisie. Eredivisie CV, dat onder meer de mediarechten beheert voor de 18 clubs uit de eredivisie, bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. Het Amerikaanse tv-netwerk Fox van Murdoch mag de voetbalwedstrijden 12 jaar in Nederland uitzenden vanaf het seizoen 2013-2014. Met de overeenkomst is meer dan een miljard euro gemoeid. Het is daarmee de grootste tv-deal in de historie van het Nederlandse voetbal. Het bedrijf van Murdoch betaalt het eerste seizoen 60 miljoen euro. In de jaren daarna loopt dat bedrag op naar 80 en 100 miljoen euro per seizoen. Volgens Eredivisie-CV staat het deal los van de samenvattingen van de wedstrijden die de NOS nu uitzendt. Fox heeft alleen de rechten gekocht van de rechtstreekse uitzending van Eredivisie-wedstrijden. Onder de naam Sky kocht Murdoch eerder dit jaar de rechten van de Duitse Bundesliga.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 Verder zegt ING nog steeds veel last te hebben van de economische crisis in Europa. GroenLinks wil de farmaceutische industrie strenger gaan controleren. Het nieuws van de afgelopen weken over hoge medicijnkosten, overmedicatie en oneerlijke concurrentie maakt volgens GroenLinks duidelijk dat dat nodig is. De partij komt met een driepuntenplan. Zo moet de overheid grip krijgen op de prijzen van medicijnen. De producenten moeten inzichtelijk maken wat het kost om een middel te maken. En uiteindelijk kan de overheid dan een prijsplafond invoeren. Ook wil GroenLinks dat producenten eerlijke informatie geven over de noodzaak van hun medicijnen. Nu worden volgens de partij nog vaak websites onderhouden die objectief lijken, maar eigenlijk bedoeld zijn om een medicijn te promoten. En tenslotte moet het mogelijk worden dat Europa in het uiterste geval een boete kan opleggen als farmaceutische bedrijven in de fout gaan. In Egypte zijn bij luchtaanvallen door het leger in de Sinaï-woestijn meer dan twintig mensen omgekomen. Het staatspersbureau meldt dat het gaat om militante moslimstrijders. De aanvallen waren gericht op steden El Arish en Rafa bij de egyptisch israëlische grens. Vanuit die plaatsen werden eerder op de avond Egyptische veiligheidsposten aangevallen. Daarbij zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Zondag werden 16 Egyptische politieagenten doodgeschoten bij de grens met Israël.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 De hackers zeggen dat in Nederland honderdduizenden auto's rondrijden die eenvoudig te stelen zijn. Ze zeggen dat de gebruikte chip van de Nederlandse fabrikant NXP is verouderd en eigenlijk niet meer zou mogen worden gebruikt. De Amerikaanse kredietbeoordelaar S&P heeft de vooruitzichten voor Griekenland bijgesteld naar negatief. De kredietwaardigheid van de Grieken blijft voorlopig op triple C...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 De beachvolleyballers Reiniel Nummerdor en Richard Schuil kunnen op de Olympische Spelen nog maximaal brons winnen. Ze verloren vannacht in de halve finale van de Duitsers Julius Brink en Jonas Rekkerman met 14-21 en 16-21. De strijd om het brons gaat morgen tussen de Nederlanders en het letse duo Martins Blavins en Janis Smedins.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 Dan het weer nog. In de kustgebieden af en toe een lichte bui. Later ook in de rest van het land wat regen. Verder stapelwolken, maar ook zon bij maximaal 21 graden. De komende dagen overwegend droog en iets warmer. ANWB verkeersinformatie. De A15 rotterdam Europort is in beide richtingen bij de Botlektunnel afgesloten. De oorzaak is een gekantelde vrachtwagen. In beide richtingen staat er voor de tunnel een file van 5 kilometer.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 Hele goedemorgen. het is woensdag 8 augustus. Epca Zonderland heeft goud, maar ook het televisiecommentaar bij het goud werd een hit. Straks de commentator Hans van Zetten. De gichtige algen zorgen niet alleen voor beroering bij zwemmers, ook de mosselen lopen wellicht gevaar. Zondagavond, 7 uur, bord op schoot. Maar ja, het is de vraag of daarna, na afloop van deze tune... nog de eredivisie voorbij komen. Gaan we zo over praten met de NOS-directeur Jan de Jong. We beginnen met de giftige algen. Een deel van de mosselen uit de Oosterschelde... mag de komende dagen niet worden verkocht. Er wordt onderzocht of ze vergiftigd zijn... door een alg die aangetroffen is in een kreek in Oude kerk. De mosselhandel neemt het zekere voor het onzekere. Vanmiddag kregen wij hogere cijfers van het aantal algen in het water. Uit voorzorg hebben we gezegd dit gebied even niet in de handel brengen... totdat we de uitslag hebben van de schelpen zelf. Intussen inmiddels, wordt er geen water meer vanuit de kreek... de Oosterschelde ingespuit en heeft de gemeente een zwemverbod afgekondigd. We hebben maatregelen genomen in het kader van dat het toch verboden is te zwemmen... zowel in de, uh, in de kreken als in de Oosterschelde overscheldend beperkt gebied, want het is niet de hele overscheldend gebied... maar het gebied rondom uh, waar gespuit werd en uh, de stranden rondom uh, Ouerkerk. En we hebben aangegeven om geen uh, schelpdieren uh, zelf te gaan raten. De alloch die een gif aanmaakt dat het zenuwstelsel aantast... werd twee dagen geleden in het water ontdekt. Jacco Kromkamp is marine microbioloog... bij het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek in Ierseke. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gevaarlijk is die allig? Dat uh, hangt heel erg af van hoe je hem aantreft. Mm. Uh, uh, er zijn stammen die zijn redelijk toxisch. Er zijn stammen die zijn niet zo toxisch. Uh, en meestal wordt vergiftiging opgelopen als grote hoeveelheden zich concentreren in schelpdieren. In mossels bijvoorbeeld. Maar weten we of dit de giftige variant is dan? Voor zover ik weet, maar dat heb ik ook maar verkregen door wat ik gelezen heb. Gaat het om een niet zo heel giftige variant. Maar er is wel een hond aan overleden. ...dat betekent dat er toch wel gif in zit. Ja, en we mogen ook niet meer zwemmen. Uh, nee, maar ik, ik denk dat het belangrijkste is dat het gaat om, om voor, voor voorzorgsmaatregelen. Ja. Hoe komt zo'n... Ja, dat, dat begrijp ik, maar mijn grote vraag is van hoe komt zo'n alg daar? Uh, nou, het, het zou heel goed een natuurlijk fenomeen kunnen zijn. Uh, het is een alg die van nature in, in, in zeewater en ook zeker kustwateren voorkomt. En je moet gunstige omstandigheden hebben waardoor ze uh, uh, grote hoeveelheden kunnen vormen. En als ze zich grote hoeveelheden vormen... En, zo n, zo n, ze komen ook lang voor. Dan kunnen hoeveelheden voorkomen in, in mosselen die eh, echt, eh, echt toxisch worden. En dan kun je beter gaan mosselen eten. Nee, maar dat is nog niet het geval hè, voor alle helderheid. Uh, volgens mij is er absoluut nog geen sprake van. Nee, maar wanneer zijn er dan gunstige omstandigheden voor de algen? Ja, daar zijn, de, de, daar zijn wij als, uh, als kenners nog niet helemaal achter... Um, er zijn mensen die zeggen van het heeft te maken met eh, dat het, toch, het water toch wat verontreinigd wordt met eh, voedingsstoffen, dat dat helpt. Eh, wat naar mijn idee ook een rol speelt is, het, eh, is of je goede weerscondities hebt, vooral kalm water. Het zijn beestjes die kunnen zwemmen, ze hebben twee zwemharen. En uh, daarmee kunnen ze zich eigenlijk verplaatsen naar een plek die ze wel, uh, die ze die, die, uh, die ze lekker vinden. Ja, maar en daar goed, kunnen het, ze zich dan uh, ja, verzamelen. Het is niet echt kalm uh, weer geweest, toch? De laatste dagen? Uh, afgelopen dagen niet, maar een uh, paar dagen geleden zaten er een paar pa mooie dagen tussen. En het was natuurlijk een kreek, hè, en die is behoorlijk afgeschermd. Ja, en daar kan het goed gedijen. Ja. En dan kan het dus via via, dus uiteindelijk ook gewoon in ander gebied terechtkomen, in de Oosterschelde bijvoorbeeld. Uh, uh, dat water geloosd is en dan zouden dus water met die giftige alg op de Oosterschelde zijn geloosd, Maar dat, ik denk niet dat dat meteen een reden voor paniek is, want er uh, staat een groot getijverschil in de Oosterschelde. Dus dat wordt enorm verdund. Ja, als u zegt dat het is niet meteen reden voor paniek, zijn de maatregelen die nu genomen zijn dan overdreven? Uh, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat je gewoon uit voorzorg uh, uh, hier voorzichtig mee om moet gaan. Uh, het is bij ons in Nederland en in Europa, uh, het gebeurt wel eens niet zo heel gebruikelijk... maar in de oostkust van de Verenigde Staten is, is deze al verantwoordelijk voor jaarlijks grote schade. Omdat ze toch uh, de vangst moeten sluiten voor een tijdje van mosselen. Goed, nog wel gewoon mosselen eten. Ik zou het gewoon doen. Ja, goed, dank u wel voor het, uh, voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Jakob Krom kwam was dat? gaan we het hebben over de uitzendrechten van de eredivisie. Die zijn namelijk voor twaalf jaar verkocht aan het Amerikaanse televisienetwerk Fox. Het bedrijf van mediamagnaat Ruben Mordok. Die zou er een miljard euro voor over hebben voor die rechten. De deal geldt nog niet voor het komend seizoen, maar zou ingaan in het seizoen 2013-2014. De eredivisie-CV, die hebben die rechten in bezit en die verkopen ze dan ook elke keer. Die hebben we ook gesproken, maar die zeggen pas na tien uur met een verklaring te komen. We willen nu nog niet reageren. In de studio Jan de Jong, de directeur van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 En hij heeft nogal een reputatie en die brengt hij met zich mee. Ja, want Eredivisie Live was nog niet echt een bepaald een winstgevend bedrijf. Ze hadden veel verlies. Dus Zeker wel. Hij... Die waren heel winstgevend, juist. Dus hadden toch, uh, las ik ergens in de Telegraaf vandaag, een behoorlijk verlies ook nog? Nee, dat, uh, je hebt het verschil tussen een aanloopverlies en succes. Eredivisie uh, Live is een succes. Dat is ook de reden waarom een partij als Murdoch erin stapt. Wat de revolutie maakt, is dat. Murdoch normaal gesproken voor de grootste land in de wereld gaat... Italië, Duitsland, Engeland. Dat hij nu een relatief kleiner land uh, pakt. En wat je ook ziet, als Murdoch ergens binnenkomt... dan uh, houdt het niet op bij het kopen of het participeren ergens in. Dan wil hij veel en veel meer. Wat wil hij dan nog meer? Nou, Ik denk dat hij uh, gaat kijken naar open-net Ik denk dat hij gaat kijken naar radiostations. Ik denk dat hij gaat kijken naar filmrechten. Ik denk dat hij gaat kijken naar comedies. En natuurlijk gaat hij ook kijken naar sport... En wat je in ieder geval wel ziet... en dat is misschien wel de belangrijkste beweging... is dat um, hij garandeert bedragen. En die moeten door iemand betaald gaan worden. Nou, Dan gebeuren in de andere landen meestal twee dingen. Dan gaat het minder voetbal op het open net en meer naar betaaltelevisie. Dus mensen moeten meer gaan betalen om voetbal te gaan kijken. Dat is ongeveer de trend. En dat betekent dat het ook wel eens gevolgen zou kunnen hebben... voor de samenvattingen die we elke zondagavond... maar ook op zaterdag en vrijdag kunnen zien bij Studio Sport. Ja, met de nadruk zou kunnen. Ik heb zojuist met de Eredivisie gesproken. En we hebben met elkaar afgesproken... dat we binnenkort weer om de tafel gaan zitten... en kijken wat het betekent voor de samenvattingsrechten. De samenvattingsrechten zijn nog één jaar bij de NOS. Het seizoen uh, 2012-2013. Daarna ligt het nog open... Maar het zal duidelijk zijn dat onze inzet is zondagavond 7 uur. We willen de Eredivisie graag hebben. En voor alle voetballiefhebbers. En voor iedereen in Nederland toegankelijk laten zijn. Maar niet tot elke prijs. Dus uh, uh, als wij moeten gaan concurreren met een partij als uh, Murdoch. Ja, weet je, het moet wel redelijk en billig uh, blijven. En uh, de angst die wij een beetje hebben. is dat als je NMS Studio Sport vergelijkt met het Rijksmuseum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 Uh, ook al een paar jaar gaande van de clubs, dat ze dat naar achter willen brengen. Dus later op later de avond. Op de avond ja, ja. Zodat het verschil, het tijdsverschil tussen dat je het kan zien op live, op Eredivisie live, en de samenvatting op het open net, dat dat het tijdsbestek groter wordt. Dus dat het langer duurt voordat je het kan zien. Ja. omdat ze dan denken dat dat een aanjager is voor betaaltelevisie. Ja, voor de clubs is dit wel fantastisch nieuws... want die krijgen wel heel erg veel geld nu op deze manier. Ja, voor, uh, je zou kunnen zeggen, uh, voor het Nederlands voetbal is het heel goed. Het is een uh, impuls, een kwaliteitsimpuls misschien wel. Maar we weten ook dat het bonnetje ergens terecht komt. En uh, je kan uh, veel van Murdoch zeggen, maar niet dat hij een filantroop is. Dus hij zal dat geld ergens willen terugverdienen. En dat gaat natuurlijk via de consument, Dus je moet meer gaan betalen voor het voetbal. Dat ligt in de lijn naar verwachtingen. En de kans is ook groot dat er minder zichtbaar is op het open net. Ja. Ja. En voor alle helderheid, uh, want komend weekend begint de competitie... dit seizoen gewoon nog bij de NOS te zien? Zeker, en als het goed is, misschien wel vele jaren daarna. En uh, ik wens de clubs heel veel wijsheid toe in de besluitvorming... Uh, wat ze in het vervolg met de samenvattingsrechten gaan doen op het open net. Goed, de onderhandelingen zijn geopend, hoor ik al. Jan de Jong, je wel. Zometeen de man die vooral de stem wil blijven bij het turnen, Hans van Zetten. Hij had een topdag gisteren. John Bakker, met een ongeluk bij de Botlektunnel. Wat is daar gebeurd? Ja, er is een vrachtwagen gekanteld. Wat er precies in zit, uh, is op dit moment bij ons in ieder geval nog, uh, nog niet bekend. Maar de, er gaan de, geruchten dat het LPG is. Dat twitteren jullie zelf namelijk. Ja, het zou iets met gevaarlijke stoffen zijn. Maar, maar goed, of dat nou inderdaad LPG is, dat uh, weet ik in ieder geval op dit moment nog niet helemaal zeker. Maar daar komen we nog wel achter. Uh, maar daardoor is de A15, Rotterdam-Europort... in beide richtingen bij de Bottlek-tunnel helemaal afgesloten. Beide kanten op staat er nu een file van 5 kilometer. Uh, er zijn wat omleidingen daar zo. Dat is niet grootschalig. Het is allemaal ter plaatse waar het verkeer omgeleid wordt. Maar ook daar begint het aardig vol te lopen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 ...heeft hier de oefening van zijn leven geturred. Hij staat, en hij met iedereen, en ik sta ook. Ik ga helemaal uit mijn dak. Het is ongelooflijk wat Epcot Zonderland hier laat zien. Hans van Zetten, al jarenlang turncommentator op de televisie. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen, goedemorgen. Deze tekst staat vandaag helemaal uitgeschreven in het Algemeen Dagblad... ...met een foto van jou erbij. Had je nog niet gezien, hè? Als ik het nou weer terug hoor, zoals ik het nou weer van jou terughoor, dan, uh, dan krijg ik weer die opwinding in mijn lijf. Hoor. <laughs> ja. jongen, jongen, jongen, dat was een vroege ochtend. Ja, er staat een foto bij voor jou. Je hebt uh, de twee vuisten gebald. Je hebt trouwens een prachtig wit overhemd aan. Je hebt uh, Friese uh, de pomp als uh, als bretels. En een, uh, een rood-wit-blauw vlinderdasje. Het ziet er schitterend uit. Maar doe je dat wel vaker op deze manier? Nou ja, uh, de, de, de rode, de, de rood blauwe vlinderdas, dat doe ik alleen aan als het een grote finale is op Europees Europese op mondiaal niveau en een Nederlander zit in die finale. Want dan word ik wel chauvinistisch. Ja. En uh, de, de, de, de herkenning van Friesland, van uh, ja, daar had ik een verplichting want ik heb in juni een masterclass gegeven in Friesland in uh, aan clubbestuurders en clubtrainers en die hadden na afloop uh, ja, dat cadeautje gegeven. Uh, met de belofte eraan gekoppeld dat ik dat zou dragen als Edkin in de finale stond. En dat heb ik gedaan. Nou ja, goed, het bewijs, het bewijs is daar ook. Maar doe je dat wel vaker, zo? Gaan staan bij het uh, commentaar. En uh, zoals je dat daar zelf zegt, uit je dak gaan? Nou, nee, ik geloof niet dat ik, uh, dat ik, dat ik zo ver ben gegaan. Ik herinner me nog wel een keer, uh, twee jaar geleden, bij de Wereldvoedingsschap in Rotterdam in Ahoy... Toen schoot ik vol met snot. Mijn hele neus zat vol met snot ineens na afloop van de oefening. Dus toen op een gegeven moment moest ik even stoppen, de kugknop indrukken en uh, mijn neus snuiten. Uh, en uh, ja, natuurlijk die, die, die, die wereldtitel van Jury van Gelder in 2005 was ook een echt absoluut hoogtepunt in Melbourne. Uh, maar van, van al deze momenten uh, was het gisteren helemaal uh, te gek. Volgens mij twitter jij niet, hè? Ik zit er niet, nee nee nee, nee, nee, nee. Je was worldwide trending topic. Iedereen had het over, Jans. Ja, nou ja, kijk maar, ik, ik ben maar een, een ambassadeur, hè. Uh, Het gaat natuurlijk om Epke. Die heeft, ja. die heeft mij ook geïnspireerd om, uh, om zo uit het dak te gaan. Nou, maar wat wel leuk was, dat jij um, vervolgens zei uh, tegen alle jongetjes in Nederland van uh, je kan het ook. En het is prachtig. Je werd ook echt die ambassadeur uh, van het turnen. Ja, maar goed, dat, uh, kijk, ik zit daar nu al meer dan 50 jaar in die sport... want ik ben natuurlijk ook als 5-jarige begonnen eh, bij de gym. Uh, en zo, uh, nou ja, dan groei je daar helemaal in. Dus die passie, die heb ik natuurlijk al he helemaal leven in mijn lijst zitten. En ik weet dus uh, hoe, hoe, hoe gelukkig je daarvan wordt als je, ja, als je dat kan bewegen... en dat je je kan uiten en dat je kan exceleren. Uh, iedereen op zijn eigen niveau, maakt niet uit of je hoeft niet allemaal zoals Edgar Zonderland te worden. Maar eh, ook die eerste draaien de rechts, dat is een geweldige belevenis. Dat, dat schoot ineens door mijn hoofd heen. Dus ik dacht, van, nou, al die jongens die nu zitten te kijken... Eh, die moeten dat wel weten, dat dat, dat, dat allemaal mogelijk is. Ja, we hebben van je genoten, Hans. Dankjewel. En eh, nog een mooie dag vandaag. Wat ga je verslaan? Waar ga je naartoe? Nee, de turmtebouw zit er helemaal op. Negen eh, dagen turnen, twee dagen springen. Ik keer vandaag weer terug... Naar, uh, naar Leersum uh, op de Utrechtse Heuvelrug, mijn woonplaats. Om dan uiteindelijk toch weer in het weekend even terug te komen om samen met Jone de sluitingsceremonie te bekommentariëren. Nou, dat kan vast hartstikke leuk worden. Hans, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Ze draagt een Aziatische strohoed met een zwart strikje erbovenop. Eronder vandaan komt een blauwe haarlok. Witte strik om mijn nek, knalrode lippen. Wit overzijd t-shirt met een vrouwengezicht erop. En daarover een zwarte jas met veel kleuren op de bies. Een zwarte broek en pumps met veel veters over de voet. Een Kleurrijk geheel. Zeker voor een bejaarde dame. 81 jaar is de bejaarde dame op de foto voor me geworden. Anna Piacchi, sinds overleden. Italiaans modejournalist en vooral stijl Dan gaan we over praten met de hoofdredacteur van L. Cécile Narings. Goedemorgen. Goedemorgen. U zag haar regelmatig op shows van modeontwerpers. Um, ja, wat voor figuur was zij? Uh, je moet je haar voorstellen als een soort één -persoon circus. Als zij binnenkomt, dan ligt de hele ruimte op en uh, alle kleuren van de regenboog die zitten in één outfit. En meestal zat ze front row op de eerste rij en werd ze heel veel gefotografeerd door de aanwezige fotografen. En uh, nou ja, zij keek naar de shows en dacht er het Ja, van. En wat dacht ze dan? Uh, nou, Zij zag, uh, ze zag heel veel en ze liet zich uh, inspireren door alles wat ze zag. Niet alleen de shows. Zij maakte jarenlang uh, dubbele pagina's in de Italiaanse Vogue. Uh, berucht modeblad. En um, zij legde verbanden tussen wat zij zag uh, op de catwalks en, uh, en, en kunst en, uh, en andere culturele uitingen. Zij, uh, ja, ze liet ze inspireren en maakte collages en inspireerde daarmee ook heel veel andere mensen. Iemand met grote invloed. Hè? Maar wie inspireerde zij uh, vervolgens Zijn de bekende mensen die door haar werden geïnspireerd? Ja, absoluut. Voor de shows voor komend najaar uh, heeft Mark Jacobs, een bekende Amerikaanse modeontwerper, toegegeven dat hij uh, zich door haar heeft laten inspireren. Hij heeft uh, silhouetten met heel veel uh, draperieën en grote hoeden. ...heeft hij uh, gemaakt en Marc Jacobs ontwerpt ook voor het modehuis Louis Vuitton... ...en ook voor die Naya-show heeft hij heel veel desserts gebruikt... ...die regelrecht uit de kast van Anna zouden zijn kunnen komen. Ja, en Lady Gaga, heb ik me laten vertellen, werd ook door haar geïnspireerd. Nou, ik weet niet of ze dat ooit heeft toegegeven... ...maar als je foto's van de dames naast elkaar legt... ...dan zie je outfits van, uh, van Gaga nu die uh, Anna Piaget al jaren geleden droeg... ...en ook uh, in de make-up uh, zijn er wel overeenkomsten te treffen... Dus, en misschien was zij wel een soort Lady Gaga avant la lettre. Ja. En ze was de muze van sommige ontwerpers. Ja, zij heeft uh, Stephen Jones altijd uh, erg geïnspireerd. Dus is een hoedeontwerper die hele uitzinnige uh, hoofddeksels maakte. Zoals al gezegd, Mark Jacobs en Carl Lagerfeld heeft ooit een heel boek vol geschetst uh, aan de hand van haar garderobe... En uh, ze heeft ook uh, een aantal jaar geleden een tentoonstelling gehad rondom haar jurken. Dat zijn er niet, uh, niet heel weinig, ongeveer 3000 jurken en dan nog eens uh, honderden paren schoenen. En die werden tentoongesteld. Dus ze had genoeg om te laten zien. Ja, gaan we die de komende tijd ook nog zien? Uh, ik weet het niet. Ik denk dat er best wel uh, een retrospectief hier of daar zal opduiken. En ik denk dat zij wel voor eeuwig zal voortleven. Er zijn zoveel foto's van haar en je kunt je erover uh, blijven verbazen... hoe ze het bij elkaar heeft aangetrokken en hoe het dan toch werkte. Want het was, ze was uh, opmerkelijk, maar ze was bepaald niet lachwekkend. Ze nam het allemaal heel serieus en uh, nou ja, ze was gewoon overtuigend ja, in nou, haar excentriciteit. Op zich is dat wel knap, want uh, meestal als we te veel kleuren tegelijk aantrekken... dan is er altijd wel iemand die zegt dat het te veel vloekt. Ja, maar bij haar kon het niet vloeken. En dat was zo knap. Ze wist het heel goed te combineren. Ja, opmerkelijk goed. Dank u wel voor het verhaal. En dat u stil heeft willen staan met ons bij het overlijden van Anna Piaki. U hoorde Cecile naar links. Het is vijf minuten, vier minuten ondertussen, voor half negen. Feyenoord, voetbal dus. Speelt komend seizoen niet in de Champions League. Gisteravond won Dynamo Kiev met 1-0 in de Kuip. Eerder werd het in Kiev ook al 2-1 voor Dynamo. Ronald van der Geer nu aan de lijn. Ronald, uh, Feyenoord uh, verliest uiteindelijk... maar dat komt omdat ze hem er zelf niet inschoten. Nou, ja, daarmee heb je alles verklaard. Want voor de rest was er weinig uh, aan te merken... op het spel van, uh, van Feyenoord uh, gisteravond. Het was uh, volwassen, um, uh, men maakte het Kiev-Puiten gewoon lastig. Alleen ja, uh, bij het voetballen hoort ook het maken van doelpunten. Dat is precies wat Koeman zei. Het enige wat ik de jongens kan verwijten is dat ze geen goal hebben gemaakt. Voor de rest uh, hebben ze zelfs mij verrast. Ja, maar komt dat dan gewoon omdat ze geen goede scorende spits hebben... of omdat ze zoals bijvoorbeeld Lex Immers perfect intrappen... maar dan ligt er toevallig een keeper uh, in, in de weg? Het is dus denk ik allebei een beetje... Um, het gebeurt natuurlijk niet alleen bij Lex Immers, het gebeurt ook bij, bij Ruben Schaken. Het gebeurt ja. ook bij Secuci C. Kijk, dat het een keer misgaat, dat kan. Maar het gaat structureel mis. En dat heeft Koeman gisteravond na afloop ook wel gezegd. Ja, het zou best wel eens kunnen dat ik dit verhaaltje wat vaker moet gaan, gaan afdraaien. En dat is, dat is toch een probleem. En dus uh, moet je op zoek naar uh, wat meer scorend vermogen... en Feyenoord heeft natuurlijk nooit onder stoelen of banken gestoken... dat het een spits zoekt. Ja, wie dat gaat worden, dat is nog de grote vraag. Maar uh, dat het nodig is, ja, dat heeft die wedstrijd van gisteravond al lang getoond. Maar ja, ze zoeken wel een spits, maar uh, een spits voor een appel en een ei. Voor een appel en een ei. En dan ook nog met scorend vermogen. Doelpuntengarantie. Nou ja, goed, ja, je weet in welke markt Feyenoord moet zoeken... Dat moest vorig jaar ook. En dat is heel goed uitgepakt. Want toen kreeg men de vierde spits, vijfde, zesde... van Manchester City, John Guidetti. En die heeft zich onsterfelijk gemaakt. Het kan dus wel. Er zijn van dit soort talentvolle jongens... natuurlijk bij grote clubs aanwezig. Alleen, ja, je moet er juist eruit pikken. Niet heel gek natuurlijk dat Feyenoord altijd nog stiekem hoopt... op de komst van John Guidetti. Die nog altijd herstellende is van die, van die zenuwaandoening. Die virusinfectie die hem vorig jaar aan het einde ook aan de kant hield. En als hij niet naar Sunderland gaat... Engelse club waar men ook belangstelling voor hem heeft, dan hoopt Feyenoord eigenlijk nog altijd... dat hij gewoon in Rotterdam kan revalideren en men later in het seizoen... plezier aan hem kan hebben, want ja, dan weet je in elk geval wat je in huis haalt. En ze zouden ook nog in gesprek zijn met uh, Joris Matthijsen. Uh, schiet dat een beetje op? Het zou me niet verbazen als dat uh, vandaag afgerond wordt. En uh, morgen bekend wordt dat Joris Matthijsen Feyenoord er wordt. Volgens mij hoeft er niet zo heel veel water meer door de Maas... voordat dat, uh, voordat dat gebeurd is. Gisteravond was uh, Matthijsen met, uh, met Malaga op bezoek bij Olympiakos. Ik geloof niet dat hij gespeeld heeft. Ik heb dat op dit vroege tijdstip dus nog niet kunnen checken. Maar het, was, uh, het, is, het, is, ja, het is volgens mij op een haar nageveeld. Uh, en uh, uh, ja, dan kan Joris Matthijsen aansluiten bij Feyenoord. En is er in elk geval wat routine, hoewel het elftal gisteren heeft laten zien dat het heel snel stappen kan maken. Dus aan de hand van papa Mathijs kan kunnen die stappen... misschien nog wel veel sneller gemaakt worden. Verder, dus in de Europa League. Want dat is wel de conclusie na ja, gisteravond. En ja, en dat is wel lastig. Daar kan men dus een hele grote tegenstander treffen. Hè? Want het is de playoff-ronde van de Europa League. Dus het kan ook maar zijn dat je zomaar met lege handen staat. Na die, uh, dat is, dat is echt, zou vreselijk zijn voor het club. Maar het kan. Ja, maar je kan ook de Roemeense FC-bal op het dak treffen. Je weet het allemaal niet, Ronald. Dat ken ik niet, Bert. <laughs> zijn niet zo goed. <laughs> Alleen uit. <laughs> ja, daarom. Hé, hey, Ronald, okay. dankjewel. Oké. Okay.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 Murdoch koopt tv-rechten eredivisie en doden bij Egyptische luchtaanvallen. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch koopt de uitzendrechten voor de eredivisie vanaf het seizoen 2013-2014. Het Amerikaanse tv-netwerk Fox van Murdoch mag de voetbalwedstrijden 12 jaar in Nederland uitzenden. Met de deal zou meer dan een miljard euro zijn gemoeid.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 In Egypte zijn bij luchtaanvallen door het leger in de Sinaï-woestijn meer dan twintig mensen omgekomen. Het Staatspersbureau meldt dat het gaat om militante moslimstrijders. Egypte heeft hard teruggeslagen na de dodelijke aanval op zestien grenswachters afgelopen zondag, zegt correspondent Sander van Hoorn. Die emoties die waren wel heel hoog opgelopen de afgelopen dagen in Egypte. De begrafenis van die militairen die gedood waren bij die aanval afgelopen zondag...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 In de Verenigde Staten is vannacht een zwakbegaafde man geëxecuteerd. In 1992 vermoordde de 54-jarige Marvin Wilson een informant van de politie. En Wilson had volgens psychologen een IQ van 61. Maar dat was voor de rechter in Texas geen reden om hem niet ter dood te veroordelen. Volgens deze Nederlandse forensisch psycholoog... had Wilson vanwege zijn IQ in Nederland nooit levenslang gekregen. Iemand met een IQ van rond de 60 is vergelijkbaar met... Uh, de intellectuele capaciteiten van een kind van een jaar of acht. Die kunnen de gevolgen van hun daden onvoldoende inzien, wel een beetje, maar onvoldoende. En daarom zouden wij iemand met een IQ van rond de 60 nooit volledig toerekeningsvatbaar uh, vinden. In 2002 oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat zwakbegaafden niet mogen worden geëxecuteerd. Maar de rechters moeten dan zelf bepalen of iemand zwakbegaafd is. Op de doodstraf voor Wilson was veel kritiek. Mensenrechtengroepen, juridische experts en een senator van Texas... noemde het een doodvonnis een belediging van het Hoge Rechtshof. Een gratieverzoek werd op het laatste moment afgewezen. Honderden toeristen zijn in Mexico geëvacueerd... met het oog op de orkaan Ernesto. Die is aan land gekomen in het zuidelijk schiereiland Yucatan. Het gebied is een van de grote toeristische trekpleisters van Mexico... vertelt correspondent Kees Zoon. Er zijn in het gebied waar het om gaat, in het zuiden van Mexico, meer dan 1300 toeristen geëvacueerd. De bevolking van drie dorpen of kleine, kleine plaatjes is ook geëvacueerd. Ze zijn allemaal overgebracht naar Chetumal. dat is de, de, de hoofdstad van de, de staat. Gisteren veranderde die tropische storm Ernesto in een orkaan met windstoten van 130 km per uur. De vijfde orkaan van het seizoen in het Caribisch gebied. En dat was het nieuwsoverzicht.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 Vanaf maandag neemt de kans op een bui toe. Het blijft wel vrij zacht met maximaal rond 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. De A15 rotterdam Europort is in beide richtingen bij de tunnel afgesloten. Er is een vrachtwagen met LPG gekanteld. Op beide richtingen staan er inmiddels vrij lange files. Richting Rotterdam 7 kilometer en richting Europoort 4 kilometer...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 NOS Radio 1. Het Olympisch Journaal. Twee keer goud en twee keer brons. Wat een dag bleef Oranje gisteren. Dorian van Rijsselbergen sloot de medal race winnend af. De dressuurploeg pakte brons en baalwieren Teun Mulder viel in de prijzen. En natuurlijk was er Epke Zonderland. De komende minuut gaat het leven van Epke Zonderland veranderen. Daar komt de casino als eerste. Nou, die pakt hij. Dan komt de tweede erachteraan. Die pakt hij ook. En ja, en ja, ja, ja, ja. Ja, die heeft hij. Nou, drie vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. Oh, dit is een grotere fout hoor. Die, die man. Oh, hij heeft een fout gemaakt. Hij ja, turnt wel te... gelukkig wel door. Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij, hij staat. Hij staat. Het is ongekend. Epke Zonderland. ...heeft hier de oefening van de leven geturred. Hij staat. Hij staat, hij staat. Ja, Epke Zonderland ja. staat en dan gaan de vuisten omhoog. Come on, kom op met die scoren. Kom dat op jury. Ja! Hij heeft hem, hij heeft hem. 5-3-3. Hij heeft hem. Met 5-3-3. Epke staat op de eerste plaats. En ik zei het al, Teun Mulder viel ook in de prijs. Op het onderdeel Keirin pakte hij brons bij het baanwielrennen. Hij moest de derde plaats delen met de nieuw zeelander Simon van Veldhoven. Duurde alleen even voordat er een beslissing kwam.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 De Nederlandse hockeymannen en vrouwen zijn allebei eerste geworden in hun pool. Opgevend is dat voor de rest van de Spelen. Voor de hockeyvrouwen vandaag is het alweer een spannende dag. Ze spelen namelijk vanmiddag om half vijf de halve finale tegen Nieuw-Zeeland. Houd Hockey International, Stefan Veen aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een fantastisch toernooi uh, voor die hockeyers, uh, lijkt het wel. Vindt u ook dat ze zo goed doen? Ze doen het uh, fantastisch tot nog toe. Ze hebben alle wedstrijden in de pool uh, gewonnen, uh, de dames en de heren. Uh, bij de dames had meer verwacht uh, dan bij de heren. Uh, maar allebei uh, ja, fantastisch tot nog toe. Maar het toernooi gaat nu pas uh, echt beginnen. Ja, maar bij de dames lijkt het wat moeizamer te gaan dan bij de mannen. Ja, um, uh, dat vind ik ook. Um, uh, ze winnen wel hun wedstrijden. Maar minder dominant dan we van ze gewend zijn. Ik denk ook dat uh, het prettig zou zijn als de, uh, de corner, de rechtstreekse de corner van Maatje Palmen. Uh, uh, meer gaat lopen, uh, want daar zaten we eigenlijk toch meer, uh, meer van verwacht tot nog toe. Maar aan de andere kant, de dames zijn uh, ja, in mijn beleving uh, zowel uh, mentaal als fysiek, maar ook op die techniek zo sterk, ja, dat ze echt goede vooruitzichten hebben op, uh, op grote uh, aankomende dagen. En bij die mannen is het wel een, een verrassing, want die gingen nou ja, eh, niet in onmin, maar er was een hoop gedoe, weet je wel, vooraf. Een onrustige voorbereiding gehad met veel spanning, ja, veel uh, wisseling ook met, met spelers die erin, met teun en taken erin en eruit. Um, ja, dat kun je van tevoren zeggen van ja, dat, dat is geen goede voorbereiding. Aan de andere kant uh, lijkt het er nu op dat die spanning uh, ja, toch ook de grote ploeg op scherp heeft gezet uh, tot nog toe. En ja, uh, van tevoren uh, vijf wedstrijden winnen in de pool. Dat had niet veel mensen uh, gezegd gedacht Ook, en ik moet zeggen dat daar uh, ja, ze ook heel goede vooruitzichten hebben voor de halve finale en de finale. Want morgen tegen, of morgen tegen Engeland, ja, dat wordt een kraken van je roosten Ja, precies. En is er een omslagpunt uh, aan te geven voor die mannen in uh, de poolwedstrijden? Waar, waar zag, zag je dan dat het echt weer ging lopen? Nou, ik, heb dat, ik ben zelf uh, bij de wedstrijd Nederland-België geweest. Dat was uh, de wonders met 3-1. Dus dat zag ik in het stadion samen met Guus Vogels, de oude keeper de wedstrijd bekeken. En je zag in die wedstrijd dat het, uh, ja, het kwartje de goede kant op ging vallen. Want uh, wij maakten wel de kansen met de heren en de Belgen uh, net niet. En dan groeien op een gegeven moment in zo'n toernooi. Ik heb zelf, uh, zelf ook veel van die wedstrijden gespeeld. En als in een toernooi dat soort, dat soort uh, wedstrijden de goede kant op gaan vallen... Ja, dan zie je dat ze nu in een flow komen en dat ze... Uh, de corner gaat lopen, het spel, ze spelen vrij. En uh, ja, dat is prachtig om te zien. Ja, groeien in het toernooi, hè, dat, dat zijn van die woorden die sporters natuurlijk wel vaak uh, gebruiken. Maar wat is dat dan? Wat, wat, de flow, wat, wat, wat, wat voel je dan? Wat gebeurt er dan met zo'n team? Um, ja, dan voel je um, uh, ja, eigenlijk als je elkaar aankijkt uh, of in een wedstrijd... dat mensen waarvan je het op dat moment ook niet verwacht... Hè, Mink van der Weer, de, de, de nieuwe cornerman. Ja, die maakt in één keer, uh, geloof 60 tot 70 procent van zijn corners. Jongere spelers die opstaan, Robert Kemperman, uh, ja, al jaren een talent in het Nederlandse hockey, gaat nu opstaan. En als je dat op een gegeven moment om je heen ziet in een team, ja, geeft dat heel veel energie. En, uh, uh, en dat is moeilijk uh, te beschrijven, maar dat die wat op een gegeven moment in een team ontstaat, waarbij je op, op, op een gegeven moment verrast wordt onderling... ...van elkaars kwaliteiten. Ja, en dan, dan, dat dan gaat dat balletje rollen. Wat, wat zijn de verwachtingen voor vandaag? De hockeydames, Nederland-Nieuw-Zeeland? Nederland-Nieuw-Zeeland. Ja, Nieuw-Zeeland toch al de verrassing bij de dames. Uh, Australië en Duitsland uit, uh, uit, uh, uit de halve finale al knappe prestatie. Uh, maar eigenlijk, uh, normaal gesproken, als Nederland in goede doen is... Uh, ...moeten ze de wedstrijd uh, winnen. Ja, uh, yeah, Maar toch een, uh, toch een verrassing. Uh, die spelen zonder druk, die Nieuw-Zeelandse dames... Dus dat uh, elke wedstrijd is vanaf nu echt een finale. En dat, dat gaat prachtig worden vanmiddag. Een genot om te zien vanaf half vijf uh, in Londen. Dank wel, Stefan Veen. Graag gedaan. En die het niet gered hebben in die uh, halve finale... dat zijn de beachvolleyballers, Rijden Nummerdoor en Richard Schaal. Gisteravond laat lukt het ze namelijk niet om zich te plaatsen voor de finale. Ze legden het af tegen de Duitsers Brink en Rekkerman. Na afloop ving Stefan Dalenbaat de teleurgestelde Nederlanders op. Rijden nummer door, Richard Schuil. Richard, ja, was, hier, was hier iets tegen te beginnen vandaag? Nou, weinig hè. Dus, uh, nou, heel weinig. Ik bedoel, we maken genoeg punten tegen hun, maar we leiden zelf te veel uh, in. En, uh, bedoel, zij, hun zei dat was uh, ook niet uh, geweldig. Het is alleen dat zij veel beter serveerden dan wij. En, uh, en daar kunnen ze enorm veel druk mee zetten. deze vandaag, uh, deze echt geweldig. Reinde in deze mixed zone um, staat ook een tv. Daar zie ik je af en toe naar kijken. Wat denk je als je die beelden terug ziet? Oh, ik, heb, ik zit er niet. Uh, nee, ja. Ik, dat, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Maar het is, doet gewoon pijn als je zo uh, eraf, eraf geserveerd wordt. eigenlijk. En, uh, maar goed, ja. Ook uh, klassen, ja. Wat moet ik zeggen? Ze waren echt beter. Ja. Ik kan uh, er heel lang en uh, breed over praten. Maar je probeert nog van alles proberen risico te nemen Het Surf. Liep ook niet. Ja. En dan, uh, ik had er eens overal een antwoord op hadden vandaag, dus uh, ik vond het erg goed. Dus ze moest ook vooral jou hebben, hè? Ja, nou ja, goed, de ene keer ben ik het, de andere keer is Richard, het, uh, dat gebeurt gewoon. En uh, ja, ik kwam moeilijk onder de druk uit vandaag. Dus. Uh... Richard, hebben jullie een moment gehad dat jullie dachten van ja, nu, nu krijgen we toch een beetje een vinger achter? Ja, eerst zet op een gegeven moment uh, een paar serves die goed vielen, 11 of 9 werden toen. Maar... Dan doe je gewoon mee natuurlijk. Maar daarna leveren we weer een paar balletjes in. En dan zijn meteen 4-5 punten achter. De tweede set eigenlijk precies hetzelfde. We vonden we ook ruim achter. En kom je terug. En daarna twee, drie foutjes. En dan is het afgelopen. Dus ja, we hebben wel een paar momenten gehad dat ze de aansluiting konden krijgen. Maar we hebben net niet voor elkaar gekregen. En is dat nou een troostende gedachte dat zij zoveel beter waren of juist niet? Ja, daar maakt niet zoveel veel uit. Het feit is niet dat we hebben verloren. Dus, uh... En hoe, ik had liever een mooie wedstrijd van gemaakt, maar dat is gewoon niet gelukt, is dus jammer. en nu is het opladen voor brons. Gaat het moeilijk worden, verwacht je? Ja, nou, ik denk het niet, maar uh, nu wel. Maar ik denk dat die knop wel omgaat. Ik bedoel, uh, het is onze eerste uh, grote kans voor een bronzen medaille. Dus, uh, een medaille zal een medaille op de Olympische Spelen, dus daar zullen, ja. zullen we echt wel uh, vol voor gaan natuurlijk. Dus uh, dat komt wel goed. We hebben tijd tegen twee letteren, daar hebben jullie onlangs nog tegen gespeeld? Ja, goed, van verloren. Dus we moeten kijken of we daar wat anders tegenover kunnen zetten. Zoete revanche. Ja. Straks hoort u meer over de vele vrijwilligers die het spektakel in Londen mogelijk maken. Bij de AWB zit John Bakker. Dat is niet jouw tune, John, maar je mag wel beginnen. John, er is, welke tunnel was het? Een vrachtwagenkant met LPG. Is dat trouwens gevaarlijk? Nou ja, als dat, uh, als dat vrijkomt en je houdt er een vlammetje bij, denk ik, dat het uh, wel de lucht in gaat, ja. Ja, maar de tunnel is afgesloten? Ja, de Botlektunnel is in beide richtingen. De Botlektunnel ligt uh, in de A15 Rotterdam Europort. Die is in beide richtingen afgesloten. Uh, de vrachtwagen ligt trouwens niet op de A15 zelf, maar uh, bovenaan de afrit uh, van de A15. Met de route gevaarlijke stoffen. Dus uh, hij ligt in ieder geval op een plekje waar hij wel mocht, uh, mocht rijden. Maar goed, de tunnel is nog steeds in beide richtingen dicht. Zorgt voor lange files. In beide richtingen bij de tunnel zo'n 6 kilometer. En mensen die omrijden over de N218 is eigenlijk de enige omleidingsroute. Ja, ook daar loopt het behoorlijk vast. In beide richtingen bij Spijken is inmiddels 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. ook wel eens aan My Baby Works from 9 to 5. China Eastern was dat. Wat schrijven de Nederlandse kanten? Let op. Epke heeft het geflikt. Epke vloog. Historisch goud. Historisch. Epke. Hij deed het. Kortom. Epke. Epke en goud. Arjen van der Horst. Wat schrijven ze bij jou? Ja, ook historisch hier. Maar dat gaat dan niet over Epke. Het gaat over het Britse goud. 22 medailles uh, staan ze nu. Gisteren kwamen er vier bij. En dat betekent dat ze het succes van Peking al overtroffen hebben. We hebben nog maar een paar dagen te gaan. Eén uh, man die op, werkelijk op alle voorpagina's staat. Sir Chris Hoy, uh, de baanwielrenner die gisteren zijn zesde gouden medaille haalde. Uh, uitgespreid over drie spelen. Hij is nu de, uh, officieel de meest succesvolle Britse Olympiër ooit. Een prachtige uh, voorpagina van de Sun, die stalt alle 22 gouden medailles uit en kopt de United Blingdom. Ja, en dat vond het wel goed samen, denk ik. <laughs> maar hebben ze überhaupt iets over Epco of uh, hebben ze het helemaal niet uh, genoteerd? Nee, gisteren was dan een succesvolle dag voor Nederland natuurlijk. Hè? Maar het is echt met een vergrootglas zoeken uh, in de Britse kranten naar dat soort dingen. Daar vind je dus ook echt helemaal niets over terug. Uh, je moet echt Usain Bolt heten of Michael Phelps om als niet-Brit de Britse kranten te halen. Wel zien we vandaag een heel groot verhaal in The Guardian over het Hollandhuis. De uh, The Guardian heeft alle houses zeg maar, uh, vergeleken in Londen. Er zijn 45 landen die, zoals Nederland, een house hebben. En de, de krant concludeert van ja, als het gaat om het feesten, dan leidt Nederland het medailleklassement glansrijk. Ja, nou dat lijkt me ook wel een leuke klus om te doen trouwens. Over Epke wordt er trouwens ontzettend ook getwitterd. dat is niet bij jou, maar de Belgen maken zich er ontzettend uh, vrolijk over. Als Epke zonder land is, kan hij wel hier komen. Maar goed, dat wilde ik ook nog eventjes gemeld hebben. Zeg, dat, uh, dat staat er verder in de, in de kranten. Maar uh, het gaat uh, helemaal niet meer. Tenminste, Ik hoor jou er helemaal niet meer over. Over nee. dat verkeersinval. Jij, jij hebt toch allerlei reportages daarover gemaakt, Arjen? Nou, er was de grote angst van Londen dat het ja. helemaal vast zou lopen, uh, omdat er geen extra metrolijnen werden gebouwd en dergelijke. Uh, wat, wat nu opvalt, er gaat elke dag wel eens wat wis met de metro. Dat zien we elke dag, zoals dat ook normaal gebeurt, buiten de Spelen. Uh, maar ja, de stad is gewoon leeg. Er zijn veel minder mensen, minder toeristen dan normaal. Uh, dus het verloopt allemaal heel soepel. Ook een reden dat het heel soepel loopt eh, zijn al die duizenden vrijwilligers die je in die paarse hesjes eh, overal in de stad ziet staan. Eh, de zogenaamde gamesmakers en daar maakte verslaggever Paul Sanders de volgende reportage over. Londen is natuurlijk al een verschrikkelijk drukke stad. Maar tijdens de Spelen komen er ongeveer een miljoen mensen extra per dag naar deze stad. En dat allemaal vanwege de Olympische Spelen. En om dat een beetje in goede banen te leiden, worden er overal vrijwilligers ingezet. Ze staan er mensen bij de verkeerslichten mensen tegen te houden als ze door het rood willen lopen. In de metro, die beroemde underground van Londen, hangen overal affiches, overal staan mensen. In de metro worden allerlei mededelingen gedaan over waar je wel en niet uit moet stappen. Kortom, iedereen wordt goed wegwijs gemaakt. Ready for You're that. Ladies and gentlemen, welcome to London 2012 and the Olympic Park. Please can you assist us by having your tickets ready for inspection. Please note, there is no entry to the Olympic Park. Without Olympic park tickets, valid for today. En dan het Olympisch Park. Ook daar is het natuurlijk een drukte van je welsten. En ook daar heel veel vrijwilligers. Je ziet ze overal in die karakteristieke paarse jassen met oranje kraag. De Olympische ringen op de rug met Londen 2012. En altijd aardig, altijd beleefd. En de meest gestelde vraag aan die vrijwilligers is: Wilt u mij even op de foto zetten met bijvoorbeeld het Olympisch Stadion op de achtergrond? Ik applied de dag after dat London de Olympics. Ik heb mijn applicatie voor Dus so zeven jaar Zodra je het Olympisch Park oploopt, kom je de eerste vrijwilligers al tegen. Eén daarvan is een vrouw van 68, zilvergrijs haar, maar glunderend van oor tot oor. Um, because it het me proud to be English to be here and this is the last time I'll ever see it so I, it's just an honour an absolute honour to be here and to help everybody that's here it's my pleasure I can't I can't emphasise enough you know we're, we're that's a part of our, our job and, and we enjoy it and as long as the people at the spectators go home happy I'm happy ze beantwoordt vragen, maakt foto's en is oppervriendelijk. Zeven jaar geleden maar liefst gaf ze zich al op om vrijwilliger te worden bij de London Olympics 2012. En dat deze uit trots. Bij de North Greenwich Arena, dat is het stadion waar het Zonderhand gisteren zijn gouden medaille ging ophalen, ook heel veel vrijwilligers. Uh, Ik had to be in dit. Ik ben zo Britten, sport and uh, the Olympics. Deze man is eigenlijk per toeval bij de vrijwilligers terecht gekomen. Hij deed namelijk de interviews voor de mensen die graag vrijwilliger wilden worden. En is uiteindelijk er zelf aan voor gevallen. I was een interviewer voor volunteers, I then gave out uniforms and now I'm here. So, okay. And in the Paralympics I will be in the park. En yeah. wat is je main task during deze uh, Olympics? ben I mean in what they call event services, which is looking after the public, being the face of the games, smiling ushering to seats, ticket checking En het vreemdste dat hij ooit meemaakte was een moeder met een tweeling van een paar maanden oud. I I something strange on, on over the weekend uh, a a lady who brought her twin girls, 2 weeks old, to the Olympics just to tell them that they had been to the Olympics. It was beautiful. They were tiny. En dat zegt precies hoe de spelen leven onder de Britten. En onder de vrijwilligers. You meet so many lovely people. Thank you very much. Okay, no Bye. problem. Bye. Een van die vele vrijwilligers die de Olympische Spelen in Londen in goede banen leiden. Hij deed de eerste interviews. Maar vond het toen zo leuk dat hij zelf vrijwilliger werd. Het verslag was van Paul Sanders. Pak ik eens even de medaillespiegel erbij van die Olympische Spelen. Natuurlijk, op één staat China en op twee de Verenigde Staten. Groot-Brittannië, oh ja, had het er net al over, heeft ook erg veel medailles verzameld. Staat op de derde plaats. Dan Zuid-Korea, Nederland overigens op de tiende plaats. En we kunnen Duitsland wat achter staat nog inhalen. En dan gaan we verder. Australië begint het een beetje goed te doen. En op de veertiende plaats komen we daar Noord-Korea tegen. Met vier gouden medailles, nul zilver, maar ook nog één bronzen medaille. Daar gaan we eens over praten met onze correspondent Wouter Zwart. Want Wouter, uh, dat is best wel aardig voor uh, Noord-Korea. Betekent het ook dat de leiders in Noord-Korea vinden dat de Spelen geslaagd zijn? Absoluut, ze zijn heel tevreden. Uh, zeker als je kijkt ook naar de prestaties van uh, Noord-Korea... bij uh, de voorgaande Olympische Spelen... Uh, doen ze het echt veel beter dan uh, normaal. Alleen in uh, Barcelona in 1992 hebben ze het iets beter gedaan... Toen uh, ook vier gouden medailles, maar daarnaast haalde men toen vijf uh, bronzen medailles. Nou, nu staat die bronzen teller op één. Ik moet ook wel zeggen, als je nu kijkt nog naar de kansen van Noord-Korea in de laatste paar sporten die nog uh, bezig zijn... dan denk ik dat er niet heel veel meer bij zal komen, maar uh, over het algemeen hebben ze het heel goed gedaan. Nou, waar doen ze nu nog aan mee? Nou, ze gaan nog een klein beetje worstelen en ze doen nog mee aan het schoonspringen. Toren duiken voor mannen en vrouwen, daar zijn de kansen niet zo heel groot. Maar waar ze hun gouden medailles vooral gehaald hebben, dat zijn uh, medailles uh, uh, drie maal goud. Uh, als het goed is, als ik het uit mijn hoofd weet, voor het gewicht heffen. Ja. En nog een uh, bronzer voor gewicht heffen en ook nog een gouden medaille voor het judo. Ja. Is dat toeval dat ze daar zo goed in zijn, in die ja, vecht schuine streep ja, precies. Nou, ja, dat zie je wel veel meer hè, bij landen in uh, het voormalige Oostblok, uh, Rusland, uh, de communistische landen in het Verre Oosten. Uh, dat dat soort sporten het heel goed doen. Worstelen, gewicht heffen, judo. Ik noem het zelf, uh, ja, en dat bedoel ik niet respectloos hoor, maar ik noem het zelf uh, vooral ook legersporten. Want dit soort takken van sport zie je heel veel in strijdmachten gebruikt worden en zoals je weet zijn... Uh, de strijdmachten in China, Noord-Korea en Rusland heel groot en heel belangrijk in het leven. Dus zie je ook dat daar veel meer dit soort sporten gedaan worden. En het zendt de televisie, de staatstelevisie, daar uh, alles uit? Uh, nou niet alles, maar wel veel meer dan normaal. Uh, oorspronkelijk zou de staatstelevisie maar een kwartiertje per dag uitzenden. Dan heel erg selectief, selectief kijken van wat mag de noord koreaan allemaal zien. Uh, maar omdat het nu zo goed gaat, hebben ze besloten om dat uit te breiden... ...naar nou maar liefst vijf uur uh, per dag. Dat is echt ongekend. En het mooie is natuurlijk dat dat dan weer leidt... tot allerlei van die ja, prachtige typische reacties van Noord-Koreanen. Uh, mensen worden gequote in de krant en op tv. En die zeggen dingen als uh, uh, dat het allemaal dankzij de leider Kim Jong-un... Natuurlijk is gebeurd dat die kracht heeft gegeven en een meneer die zei op de televisie eh, toen de vlag van ons land Noord-Korea hoger werd gehezen dan die van de andere landen was ik zo gelukkig dat ik mijn tranen over mijn wangen liet biggelen. prachtige teksten. Um, maar we horen overigens een weinig verder van die Noord-Koreanen. We horen ook niet dat ze ontsnapt uh, zijn of we asiel uh, aanvragen. Zitten ze met z'n allen daar in dat Olympische dorp? Ja, dat wel. Maar dat gaat, ja, eigenlijk zoals altijd... hebben die Spelen altijd uh, gepaard met wat geheimzinnigheid. Ze zitten inderdaad in het Olympisch dorp, daar slapen ze. Maar in principe mogen ze van de leiders, uh, zeg maar, die om hun heen staan altijd... mogen ze niet hun kamers uit alleen eigenlijk voor trainingen en wedstrijden. Uh, ze mogen dus ook zeker niet gaan sightseeing in Londen. Inderdaad, je zegt het al, er zijn wel eens gevallen dat mensen asiel aanvragen... of in ieder geval proberen te vluchten of verdwijnen. Dat wil men natuurlijk voorkomen. Er is op zich wel wat contact met... Uh, andere atleten afgelopen week hebben uh, de Amerikaanse voetbalsters en de Franse voetbalsters... ...hebben eventjes een potje kunnen pinkpongen met dat Koreaanse atleten. En ook uh, met de Zuid-Koreanen wordt af en toe wel een babbeltje gemaakt. Maar dat gaat dan vooral natuurlijk over dagelijkse zaken en over sport. Er mag ja. vooral niet over politiek gesproken worden. Oké, okay, dankjewel. Wouter Zwart, straks veel meer nieuws.